Hele dag. welkom bij Vergeten Artiesten op www.vergetenartiesten.nl. Fijn dat u allemaal weer luistert en afgestemd bent op het programma dat de nostalgie een warm hart toedraagt. U gaat luisteren naar Vergeten Artiesten, de meezingversie. Ga u lekker meezingen met liedjes die u zeker zou kennen. Hij mag lekker hard, ook al is het heel vroeg. Zing lekker mee met Vergeten Artiesten. Elke week een lust voor het oor. Deel het voort, deel het voort. Laat ze voortleven, want ze mogen niet vergeten worden. Veel luisterplezier. U luistert naar Vergeten Artiesten met Mike Winkelman. De zon nog, dat is wel fijn, Want een beetje zonneschijn, dat moet er zijn. Vergeten Artiesten. Oh, N-F-T-A-N-T-I-N-O-P-E-A Vergeten Artiesten Dat is die kleine man, die kleine Vergeten man, Artiesten Met Mike Winkelman De artiesten van toen zijn bijna vergeten Maar er zijn nog mensen die hen een warm hart toedragen Zo ook Mike Winkelman in zijn programma Vergeten Artiesten Maar artiesten zoals Lou Bendy Willy Derby en Louis Davids en vele andere artiesten uit het verleden de eer krijgen die ze verdienen. Kortom, luister naar Vergeten Artiesten, met Mike Winkelman. Een lust voor het oor.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 In your kind company, oh, Cheerio, everyone. Like a nice cup of tea in the morning. Mm. Or to start the day you see. Yes, sir. At the top of the left. Well, my idea of heaven is a nice cup of tea. Of coffee. I'd like a nice <laughs> cup of tea with my. <laughs>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 Over sparen gaat het je zakelijk goed, blijf dan niet aan het vergaren. Maar geef vanuit uit, dat moet leven en laten leven. En daar komt het hier op aan, kun je aan anderen geven. Doe het wel eens, komt breng Bring eens een zonnetje onder de mensen, een blij gezicht te zien, doet je toch goed.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 Yeah, no who Nou, ik vraag je mens, wat let je, zeg maar wat je verblijft. Ach, ik wil bij het orgel gaan wachten, de kriebelt die komt in mijn bloed. Als het orgel gaat spelen, kan niks er meer schelen, dan kop dat ze in gloed? Draai je, anders dan ga je, ga naar de haaien, eer je het weet. Draaien, laat je maar paaien, om eens te zwaaien, Weg is je leen. Want de wereld is rond en dat stemt me te vreemd. En hij draait, daarom, draaien we allemaal mee, dus we draaien, Zijn je maar zwaaien. En je vergeet de zorg en je leen alleen. Zet ik hem op? Nou, weet je maar. Ik <laughs> Nee, die recht door de zee. Wordt verhoud en veraard. Maar wie met alle winden meedraait Heeft het verder gebracht Er zijn mensen die altijd maar draaien Met draaien gaan ze in de bank Als je hoort hoe ze draaien En alles verdraaien Dan word je de draaier van Draaien, anders dan ga je, gauw dan de ga je, deel je het mee. Draaien, je, laat je maar faaien, om eens te zwaaien, ben niet je leed. Want de wereld is rond en dat stemt met de breed. En hij draait, daarom draaien we, allemaal mee. Dus we draaien, drukken draai en zwaaien, en je vergeet te zorgen. Nou, ga de gaat naar ja, voor Draaien, anders dan ga je, gauw naar de haaien, is allemaal is draaien plek. Draaien, maar draaien om dus te zwaaien, denk ik, zo weet. gaat ie goed. Want de wereld is rond en dat stelt met de vreem en hij draait, daarom draaien we allemaal mee. Dus we draaien, schenken en zwaaien, en je vergeet, je zorg in je link, o nee. Luistert naar Vergeten Artiesten met Mike Winkelman. Heerlijk hè, die oude muziek. Dinges, oh Dinges. Dinges, zo oh Dinges. Meneer Dinges die is dol op componeren. Hij zit eeuwig met zijn neus in de muziek. Jonge lieden die bij hem piano leren. Houden zich na de eerste les een tijdje ziek. want een leraar heeft een kwaal. Hij vindt jazzmuziek banaal. Meneer Dinges weet niet wat swing is. Hij weet niet wat saxofoon voor een ding is, omdat zijn radio kapot is. Wat voor de buren nog hard is, weet dit Dinges niet wat swing of hard is. Op een dag belde aan Dinges deur de wasman. Die zei meneer, als staat muziek op uw manchet. Hou hem hier of stuur hem Theo u de man. Maar meneer Dinges antwoordde toen zeer ontzet. Man, ga ooit mijn trapportaal in mijn huis, geen je Meneer Dinges weet niet wat swing is. Hij weet niet wat saxofoon voor een ding is. Omdat ze radio kapot is, wat voor de buren nog een is. Weet die dinges niet wat swing of odd is. Meneer Dinges maakte een grote overturen, Met een slotcoor de finale stond in mal. Toen het klaar was speelde Pietje van de buren. De compositie dreunde in hotstijl door zijn bol. Toen viel hij flauw op één crapo. Het kunnen er ook twee geweest zijn. En Johnny en Jones zongen door de radio. Zing nu allemaal met ons mee? Meneer Dinges weet niet wat swing is. Hij weet niet wat vol voor een ding is. Omdat zijn radio kapot is. Wat voor de buren nog van is. Weet die Dinges niet wat swing of hot is? Domme dinges, o oh domme dinges. Weet jij nu nog niet wat jazz voor een ding is? Als jij je goed wil amuseren, moet je de Heidi Ho studeren. Meneer Dinges, probeer de swingers. Dinges, oh dinges. Dinges, oh dinges. Dinges, oh dinges. Dinges, oh dinges. dinges, oh dinges het de busbode uit de Jansteen, sprak tot zijn vrouw: luister eens, Leen. Daar ginds in het buitenland is het niet pluis, ik blijf deze vakantie maar thuis. Dat Zwitserse reisje, dat komt wel eens mee, je zit er toch maar op zo'n rots. Als ik een en ander in het tuintje verander, dan zingen we strakjes vol trots. Ik ga van het jaar niet naar Zwitserland, oh, lieé, ik heb in mijn tuintje een berg geplant met edelwijs voor mijn privé. Mij niet gezien op een alpenkruin, oh lié, olie oh, Ik zit op mijn gletser van zin tot buin en ik jodel van hula Drie dagen later toen werd door de buurt Gertsen tuin spotten begluurd. Hij zat in een knieproekje op een bergzand een Zwitterse kaas in zijn hand. En moe had haar rokken verkeerd aangetrokken En lag op haar rug in het dal Naar boven te wuiven en berglucht te snuiven En fors klonk hun stemmengeschal Ik ga van het jaar niet naar Zwitserland Olie, olie Ik heb in mijn tuintje een berg geplant Met edelwijs voor mijn privé Mij niet gezien op een alpenkruid Olie, olie ik zit op mijn gletter van zin tot puin, en ik jodel van hula die een. Moe lach poëtisch, die jodelen in vies, tot iemand riep, is je nou iets, of anders dan neem ik de stofzuiger zeggen. en ik zuig jullie heuveltje weg. Het conflict was geschapen, pa no, de vier knapen ten strijde, die kwamen ook snel. De berg stond te trillen, mama lachte te gillen, en Pietje riep, hup Willem tel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 Pa gaf een drive op het hoofd van een heer, scoorde een oor en riep nootheer. Mama greep haar een knoestige lat en ging ook het in debat. Toen vluchten de buren vol lichte kwetsuren, maar het berglandschap was kort en klein. maar bette pa's wonden, pa zong licht geschonden als Elia's in de woestijn. Ga van het jaar niet naar Zwipsterland. Tollier, oh, olie. Oh,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 Latijn of twintig talen kent, gerust het leven taartje. Je verbeeld je dat je aan de touwtjes trekt, maar nog het leven smijt je heen en weer. Als je voor een dubbeltje geboren bent, bereik je nooit een stuiver meer.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 ja, en zo is het. En al ga je er op je hoofd staan, zo blijft het. Als je voor een demietje in de weg bent gelegd, zou je nooit een pels dragen. Dat is gek. En als je een roggebroodkind bent, dan zou je je nooit een kaviaar verslikken. En doe er maar geen moeite meer. Wees verstandig, want het blijft zo. Zo is het. Als je voor een dubbeltje geboren bent, bereik je nooit een van meer. Er hangt een hoofdstel aan de muur, en een zaakje. Vraagt waarom k zo droevig tu? Is dat paard een hoofdstel aan de muur? Ik zie ook het ijzer wat ik daarop op sloeg. T Is het ijzer wat een pony droeg? Een va de deken in de schuur en een paardenhoekstel stel aan de muur. Hij was mijn trouwe vriend en gids, we waren steeds bij elkaar, vaak in de stille nacht. Ik sprak hem van vreugde en smaak. Die begrijpend zijn kolk, er is nu een lege plek in mijn hart en zijn hoofd. Misschien dat ik gek ben, maar ik schaam me niet voor mijn tranen. Hadden jullie ooit een vriend gehad, zoals ik, dan zou je weten waarom ik nu zo droef ben. Een vriend? Luister maar. Eens maakte hij me wakker toen hij een op de prairie hoorde. Een kudde dieren renden recht op ons af. Maar hij kwam snel naar mij toe en redde mijn leven. Dat noem ik een vriend, of niet? En zijn hoofdstel aan de muur, en zijn zadel in een leege schuur. Ach, vriend, ik ben wat overstuurd. Is dat waar?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 Die mooie molen, daar woont het meisje, waar ik zo veel van hou. Daar bij die molen, die mooie molen, daar wil ik wonen als zij wordt mijn vrouw. Als in de avond stond de zon ten onder ging, en ik haar bij de molen vond in de mijmering de Fluisterde ze mij in het oor, o, oh Heerlijk van te zijn. De molen draaide lustig door en ik zei liefde mij daar bij die molen, die mooie molen. Daar woont het meisje waar ik zo veel van hou. Daar bij die molen, die mooie molen. Daar wil ik wonen, al zijt worden mijn vrouw. Ik zie de molen al versierd ter ere van het jongenpaar. paar. Het hele dorp dat juist en de lieve menig jaar En zie ik trots de molen staan Dan zweer ik in dienst stond Nooit ga ik van die plek vandaan Waar ik mijn vrouw vond Daar bij die molen Die mooie molen Daar woont het meisje Waar ik zoveel van hou Daarbij die molen, die mooie molen, daar wil ik wonen, al zijn worden van vrouw. Oude muziek komt tot leven via Mike Winkelmans Vergeet Artiesten. En die luisteren u elke week via internet. www.vergetenartisten.nl. Elke week een lust voor het oor.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 De dit erin ziet, die zal het is weer dat als je straks wanneer het zonnetje weer keert, de vreugde des te de meer waardeert. Maar ik van nu een foto, al is hij nog zo klein. Ik kijk u met genoegen, vindt u dat nu niet fijn?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 Beste lo, waar ga jij naartoe? Ben je nu je zinnen kwijt? je pas toch op je tijd? Heel ons land heeft in het aardig eindjes gek. Iedereen bewaarde de schillen nu verlozen zijn. Meisje, ga je mee vissen? Moet verrukkelijk zijn. Al je zorg en je leed verdwijnt. Maar het zonnetje heerlijk scheen, kwetend een schitterend plekje Daar zitten wij met z'n twee Meisje ga je mee vissen Zeg toch Jan ga mee dat is het meisje met het blauwe hoedje. Waarom kwam jij zo onverwacht voorbij? Die blauwe dop, die stond zo schuintjes op je toetje en liet je oogjes amper vrij. Maar door die blik, die kop ging onder het randje, is er iets geks.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 Wat wat je graag zou willen, dat kreeg je lekker niet. Wat wat je graag zou willen, dat kreeg je lekker niet, ja, als je trouwen gaat en het ogen nest verlaat. Dan moet je huilen Zo zacht en teer En je vergeet dan niet Wat het oude nestje biedt Dan moet je huilen Of je wilt of niet Mens gaat toch nooit Met ruzie van elkander Bedenk dat eens Het uur van scheiden slaat Dan voel je pas De liefde voor elkander Huil je van spijt maar dan is het te laat Zoek de zon op, die is zo fijn Want een beetje zonneschijn, dat moet er zijn het staat wel uit als zo'n honie huid. En als je boter op je hoofd, dan blijft het dan maar liever uit Zullen jullie niet opstaan, je maar liggen Moet je maar weten wat er maar Schep vreugde in zo aan de kant Wat niemand kan geven heb je zelf toch in de hand Neem bij al die narre feit een verzetje nog zijn tijd Stap het diner, rat, kuk en bonen. doe dan je maaltje maar mee. Vrijheid van streven, vrijheid van grenzen tot strand. Hollandse soldaten leven voor het vaderland. Wie heeft de suiker in der te zoek gedaan? Wie heeft dat gedaan? Wie heeft dat gedaan? De hele compagnie die heeft het eten laten staan. Wie heeft er zeker in derde zoek gedaan? Louise zit niet op je nagels te beten, pa. Voor vies Louise. Je zult met dat bijten je vingers versleten, pa. Van vies Louise. Kom met dat bijten op, anders heb je een strop. Je kleine vinger. En toch geen lollies, lieve pop. Lobie ze zit niet op je nagels te bijten. Pa. wat vies, Lobie ze. Zag twee beren broodjes smeren. Oh, wat was een wonder. Wat een wonder, boven wonder dat die beren smeren konden. Hi, hi, hi, ha, ha, ha. Stond er bij een kiek erna. Ach, alleen een groen groen knalde knalde langs Er zaten twee PHs heel vermand De een die blies dat fluit, de fluit de fluit fluit En de ander die sloeg de trommel Toen kwam op in de jager-jagerman En heeft er een geschoten En dat heeft naar men denken denken kan De ander erf vertroten Duifje met uw blanke veeren, vlieg je niet door alle weer, kan geen regen buideren, als verrond wat hij heet en weer. Altijd rolver in je kuif zijn uw pluimpjes blanke duif. Altijd rolver in je kuif zijn je pluimpjes blanke duif. Wel wat zeg je van mijn kiepen? Wel wat zeg je van mijn haan? Hebben ze dan geen mooie veren? Of staat u de kleur niet aan? Waar wat zeg je van mijn kiepen? Baas, wat zeg je van mijn haan? Ik zei de ouais wel ja, ik zei de wel ja, ik zei de wel ja, sta stil. En waarom zou ik stil staan? Ik heb van mijn lieve geen kwaad gedaan. Ik zei de wel ja, ik zei de wel ja, ik zei de wel ja, sta stil. Op Marjannetje sloop in kannetje, laat de poppetje dansen. Hij wiegt het kind, hij roert de pappen, laat zijn hondje dansen. 1, 2, 3, 4, hoedje van, hoedje van. 1, 2, 3, 4, hoedje van papier. Heb je dan geen hoedje meer, maak er even van bord papier. 1, 2, 3, 4, hoedje van papier. De Secule en Parijs leidt de weg naar Rome. Al die met ons mee wil gaan, die moet onze manieren verstaan. Zo zijn onze manieren, zo zijn onze manieren. Zo zijn onze manieren, manieren, zo zijn onze manieren. Rood wordt geteekt aan het raam, tin, tin, tin. Laat mij erin, laat mij erin. Het is hier te guur en te koud naar mijn zin. Laat mij erin, laat mij me erin. Meisje deed open een haf op haar Kruimeltjes suiker en kruimeltjes brood. Dat was het rood pas je wel naar den zin. En vloog het bos weer in. Slaap, kindje, slaap. Daar buiten loopt een schaap. Een schaap met witte hoog. Dat ring zijn melkse zo zoeltje Slaapt, tientje, slaap Daar buiten loopt een slaapt Toen voor het eerst schrijf een schatje om te moeten liep hij in haar pupiletjes keek die lam en vergaat haar de groeten. werd die beurtelings rood en weer bleek. In zijn dromen zag hij steeds die ogen, het werd een ware obsessie vooraan. Smachtelend smeekte hij ook mee te doven. met iets melancholieks in zijn stem. Twee ogen zo blauw, zo liep en trouw. Ik zie anders niet dan die kijkers van jou, twee ogen zo blauw, twee ogen zo blauw, zo lieflijk en trouw. Ik zie anders niet dan die kijker van jou. Nee, mijn ogen zo blauw. Toen hij het eenmaal zo ver had gekregen. Dat ze mee naar het stadhuis wilde gaan. Westen het ja-woord heel zacht van de lippen. Door de ogen bij bleef hij staan. Mooi alleen uit, hoort het in het huwelijk. Sprak een vrouw die een driedekker bleef. Ik toch, dan mishandelen ze een privilege. Hij die al in de spiegel, hij keek. Twee ogen op jou. Zo, zo lieflegend Ik ander zie anders niets dan die kijkers van jou. Twee ogen op jou.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 op www.vergetenartiesten.nl De monster tot de vrede voor zeven weken uit en thuis. Nou is het zeven jaar geleden, en nog is Ari steeds niet thuis. En ook het komen naar schepen, maan katen de rechts voorbij, maar die schuit van bloem de aarde. Is er nog steeds niet bij? Ik ging meisje mee in Rotterdam. Toen ik van zee in Holland kwam, ik dacht alleen, het is maar spel, een haar. Vergeet zo so snel, ik dacht alleen, het is maar spel, een siemands har. Vergeet zo so snel. Wij het Rotterdam vertrokken, met deed dan een oude schuit. Met kakkerlakken in de midscheeps en rattennesten in het vooruit. Toen hadden wij een kleine jongen als ketelbink bij ons aan boord. Die voor de eerste keer naar zee ging en nooit van haaien had gehoord. Die van zijn moeder aan de kade, wat ze verlachtend afscheid nam. Omdat die haar niet dorst te zoenen, die straatjongen uit Rotterdam. Heb ik gezworven ver van hier Oosten en Westen bekeken met plezier Had veel geluk in dat leven Ik werd een Maar ik was blij dat ik terug was in het huisje aan de maans ben aan de maas geboren. Daar heeft mijn wieg gestaan. Later ben ik gaan zwerven. Goed is het mij gegaan, Nu ik weer ben in Holland. Met z'n vier en vrolijk vertieren, voor het nu blijft mijn verder leven, wonen landen.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 Geen afstand is vandaag een hindernis, als daar benzine in het denkje is. Hij de witska, vooruit geeft gas, dat hadden getreuzel, komt niet meer te pas. Toen deed men alles meer met kalm overleg, ook op den weg had men geen pet. Men reed elkaar nog niet bij voorkeur tot grijs, maar ik kwam nog heel huid thuis. Duurde het wat lang, men was niet bang, want alles ging zijn rustige gang. Nu hoor bij het kruipende gedierte het paard en wordt al zeldzaamheid bewaard. De witska vooruit geeft gas, met dat oude getreuzel komt niet meer te pas. Geen afstand is van en een hindernis, als maar benzine in het tankje is. De witska vooruit geeft gas, dat oude getreuzel komt niet meer te pas. En als een motor draait het leven van dans.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 De witschka vooruitpas, met dat andere geprezen komt niet meer te pas. Geen afstand is van daar een hindernis als maar benzine in de tank is. Hey de witschka vooruitpas, dat andere geprezen komt niet meer te pas. Namens ner dit is het einde van onze uitzending. Vaar zeggen goodbye and au revoir tot de volgende keer. Thank you.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 Ben al nacht nacht. The is fulfilled. Good nacht and well-terused. The rest and I'm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 My baby don't care Careful on an earful of music sweet, cause I've got happy, snubby, happy, snubby feet.